Ik heb het nu al zien We gaan zo dadelijk naar het centrum van Salvoort. Je Willy en Wilke Alberti En een glimlach van een kind. Toch zo na vier uur. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van vier uur. Mark Visser met het NOS-journaal.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 Na de dood van haar eerste man trouwde ze in 1960 met pianist Pim Jacobs. Ze won een jazzfestival in Frankrijk en een reis werd uitgeroepen tot Europe's First Lady of Jazz. Ze kreeg verschillende onderscheidingen, waaronder acht Edisons en de Bird Award. Tegenwoordig de Paul Arquette Award. Rita Reis is 88 jaar geworden.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 Op de A2 bij Bokstol zijn bij een verkeersongeluk vier mensen gewond geraakt. Eén inzittende zit nog bekneld in een bestelbusje. De A2 van Eindhoven naar Den Bosch is bij Bokstol voor al het verkeer dicht. Automobilisten worden omgeleid via de A50 en de A59. Afsluiting gaat waarschijnlijk nog uren duren. Het weer. Vanmiddag wordt het geleidelijk vooral in het westen zonniger. Terwijl in het zuidoosten en oosten nog een enkele bui kan vallen. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan een graad of 24. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de AMWB. In de Randstad alleen een file op de A6. Lelystad naar Amsterdam. Voor de Hollandse brug 4 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 7 naar 4 uur terug bij Sierver Zandvoort. Het programma Zandvoort op zondag... bij je tot aan vijf uur, dus nog een klein uurtje. En dat allemaal tijdens het Amsterdam Beach Festival... in het centrum en op het strand, Albert Jan. Ja, het is een en al gezelligheid... in, uh, in het centrum van Zandvoort... en op het strand in Zandvoort. En straks en... hebben we nog heel veel Amsterdamse muziek... waaronder deze en nog veel meer... is aan de laatste komen. <laughs> dus lekker blijven luisteren, toch? Ja, we hebben nog een uurtje. Maar twee vaste onderdelen Ze kunnen niet ontbreken... op Zandvoort op zondag... En dat is om half vijf het dier van de week. En rond de klok van uh, kwart voor vijf het gedicht van de week. Met deze maal met een amsterdams tintje. Meer, meer zeg ik niet. Ben zeg ik heel niet. ben heel benieuwd. En voor de rest uh, moeten we allemaal maar blij worden toch? Dat dacht ik ook. Mooi weer vandaag in Zalfoort. En heel veel gezelligheid op het strand en in het centrum. Wat willen we nou nog meer? Nou goede muziek op de Zalfoorts radio bijvoorbeeld. En dit is een plaat uit de Breakdown. Een van de grootste zomerritjes. Deze van Daft Punk. Like the legend of the Phoenix.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 just some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 tomando mi mojito, imaginando de dónde vengo, después del viaje, en que abrazo mi amada. Pruebas, el mar, mi corazón. Cierto es sonido del mar Me devuelve a casa. No soy de mi Zag ik nou een glimlach op je gezicht bij de muziek van Bluff. Ja, ik wist niet dat? Ze zeggen Spaans zeg je. Jongen, jongen, ja. Dan mogen ze blijven. Jor de Bluff en Hemingway, een hitje van een aantal jaren geleden. CFM Race Radio, pit Report. pit Report. Het is 17 minuten over 4. Nou, de Grand Prix van Hongarije is inmiddels ten einde. Ja, en uh, zoals uh, ja, de luisteraars van de CFM Zandvoort gewend zijn... hebben we natuurlijk voor u de uitslag van de Formule 1 van de Hungaro-ring. En uh, op Pool is geëindigd Lewis Hamilton. Gevolgd door Mark Webber. En op drie Rijkonen. En op vier, daar was hij weer, Vettel. Vijf Alonso, zes Grosjean, die, die verrassend op de derde plaats was uh, gestart. Zevende Butten en acht Massa. En dan vraagt u ze natuurlijk allemaal als, Waar is Guido? Waar is Guido? Guido is geëindigd als zestiende. En dat was vlak voor zijn teammaatje piek. Dus Lewis Hamilton 1, Mark Webber 2 en Kimi Raikkonen 3 in Hongarije. En een hele goede race dus voor uh, Guido van der Garde, want zestiende is hij volgens mij nog niet geworden. Nee, klopt, keurig. Dus mooi resultaten daar in uh, Hongarije. En de eerstvolgende Grand Prix is wanneer? Dat zoeken we op. Zoek op. Ik weet het ook niet uit behalve moet ik eerlijk <laughs> zeggen. Maakt allemaal niet uit. We hebben in ieder geval heel veel zonnige muziek voor je. Nog onderweg bij CFM Zandvoort op zondag. En tot na vijf uur zijn we bij je met onder meer de muziek van de Persadina Dreambed. Hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee? Het is de Het is de Missalvoort aan de zee moet je natuurlijk altijd zijn. En ook vandaag weer het Amsterdam Beach Festival. Als de lente komt, dan stuur ik jou... Tulpen uit Amsterdam. Als de lente komt, plug ik voor jou... Tulpen uit Amsterdam.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 Duizend gele, duizend rode, wensen jou het allermooiste, wat mijn mond niet zeggen kan, zeggen tulpen. Dan. Duizend gele, duizend rode, wensen jou het allermooiste, wat mijn mond er niet zeggen kan. Zeg hem tulpen uit Amsterdam, zeg hem tulpen uit Amsterdam. Ja, in al die Amsterdamse midlies komt deze plaat uiteraard ook voort. Door de Herman Emmink en Tulpen. Amsterdam, aché. Ja ja. ja, ja. Maar wat is het Amsterdam Beach Festival zonder de, de, de, de, de prinses van de Jordaan? En waar moet jij dan aan denken? Aan de Swatterique Juist, ja. heel goed. Dus een, een Amsterdams festival is niet compleet als we niet even aandacht schenken aan Zwarte Riek. Zwarte Riek geboren op 8 oktober 1924 en haar bijnaam was de Jordaanprinses. En uh, in, uh, in 1955 uh, was ze dankzij onder andere Jonny Jordaan en Tante Leen het Jordaanlied in heel Nederland en zelfs in Vlaanderen populair. En toen schakelde ze Rika over op dit repertoire. Ze nam haar oude bijnaam Zwarte Riek aan als artiestennaam. En in 1956 brak ze door met natuurlijk haar mega-hit En waar ze altijd aan verbonden zal blijven. En je mag maar één keer raden waar Riek momenteel woont. In Zandvoort. Vandaar. Ja. Daar staan we uiteraard stil bij Zwarte Riek tijdens het Amsterdam Beach Festival. Want zonder Zwarte Riek is uh, elk Amsterdams festival niet compleet. Hier komt hij dan. Uh, Dat plaatje waar je het net over had, hè? Yes. Mijn wiegie was een stijzelkissie. Heel goed. Ja. Mijn moeder keek angstig omhoog. Ze was bezig koffie's en het drogen. Toen die bij ons binnen vloog. Mijn wiegie was een stijzelkissie. Ik de zo Kroos op uh, Albert Jan. Ja. Ja, Sanford voortse hè? Son voortse riek. Uh, groot het. Mijn Wiggy was een stijfel kissie. En daarmee is het bijna half vijf geworden som gaan doen. Het dier van de week. Gaan we doen. En dit is een echte, echte, echte uitdaging. En hij luistert naar de naam Vidar. En uh, Vidar is 2,5 jaar en is afgestaan als labrador doelen. La... Ik breek mijn nek alweer op echt dit mooi, woord. mooi, hè? Labradoedel. Maar in het echt is hij gewoon een schnauzer. Vidar is helaas niet een heel gemakkelijk type. Hij kan wel met andere honden overweg. Maar als ze niet te zelfverzekerd zijn. Want, dan, want anders gaat hij ze niet uit de weg uitroepteken. Als honden naar hem uitvallen kan hij van zich afblaffen. En zich soms tegen de eigenaar keren. Dit heeft met zijn verleden te maken. Hij is bij het terugblaffen hard gecorrigeerd. Op een nare manier. En zo is het tot stand gekomen. Uh, dat uh, hij zich uh, van zijn eigenaar kan afkeren. Hij doet dit al stukken minder, maar dit zal altijd een punt van aandacht blijven. Omdat hij is afgestaan wegens dominantieproblemen naar de eigenaar... plaatsen we hem niet bij, hem niet bij kleine kinderen. Hij heeft een baas nodig die geduldig is en de juiste leiding uh, geeft. Die veel liefde en aandacht kan geven aan dit lekkere sportieve ding. Vidar heeft uh, wel, veel, wel wat werk nodig, maar is een hele vrolijke jonge hond die een hele leuke kameraad kan worden, mits goed begeleid. En uh, het dierenthuis helpt u natuurlijk graag met, uh, na het plaatsen met deze problemen. En bent u dat sportieve type en ziet u uh, die uitdaging aan met Vidar? Vidar verblijft momenteel in het dierenthuis Kennermeland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is te bereiken op 571 3888. 571 3888. Of kijk even op uh, www.dierenthuiskennermeland.nl. Maandags tot en met vrij, zaterdags geopend van 10 tot 4. En de grote vraag natuurlijk is, wie gaat hem uitlaten? And everybody a hey, hey. The I Until the calling. And the girls respond to the call I have uh, a poor one uh, uh, shot. Who out. Out? Who out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? I see the uh, uh, dogs uh, uh, uh, out? Who uh, let uh, the dogs out? Who out? Who back the dogs out? Who back Girl man, no get angry. Hey, V.I.O. Two Eddie girls calling them K9. Hey, but they tell me, hey man, start up the party. V.I.O. put a woman in front and a man behind. I hear a woman shout out, Who let the dogs out? We don't have a bone All oh, doggy hold oh, your yeah. oh, bone no, All doggy hold oh, it yeah. Our doggy is not I'm my guru, I got my mind, yeah. I'm going. Do you see the rays uh, coming from uh, my eye Walking through the prison, The Digimon just breakin' uh, them down uh, Me and my white, talk short Dillian can't see a lot Any caliber uh, do, i think uh, i knew That's why they call de belleza esas es realidades sobre mar de belleza Difícil de olvidar. Raios del Zolla. Ja, het is toch wat, hè? Uh, het mooi, is toch wat. Mooi, hè? Oh, gaan we praten of gaan we gewoon muziek ja, draaien? Nee, we ja, gaan kom. gewoon muziek draaien, want we hebben Chaka Khan uh, klaarstaan. Hier is... Uh, welk had ik... Oh ja, afiel voor jullie. Het wordt tijd dat we naar de frisse lucht gaan, doe ik. Chaka Khan, Chaka Khan. Chaka Khan, let me rock you, let me rock you, Chaka Khan. Let me rock you, it, that's all I wanna do. Chaka Khan, let me rock you, let me rock you, Chaka Khan.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 Van zon, zee, zandvoort en zee. kwart voor vijf geworden tijd voor het gedicht van de week bij Zandvoort op zondag en deze week gaat het gedicht van de week over muziek met een tientje daaraan meer dan noten op een blad tekst en geluid. het gaat recht naar je hart je armt het uit en ook weer in het hebt steeds een einde maar ook een begin melodieën en klanken vertellen een verhaal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 Huil hard of huil zacht, het maakt mij niet uit. Muziek is mijn leven, dat gaat er niet uit. <tus> Oké. Okay. Dat, dat, dat was het gedicht. Ik de tranen. Nou, ik, ik ook. Hij was, on, hij was zo mooi. Zo hij mooi. Was zo mooi. <laughs> Geweldig. Het gedicht van de week. Een Amsterdamstientje draden. We hadden het al een beetje verraden hè, van tevoren. Het gedicht heet muziek. Amsterdamse muziek. Jawel. En daar hoort uh, André Hazes natuurlijk ook bij. Hier is Zij gelooft in mij.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 Als je weet Wachten tot de tijd dat ieder mij herkent en je trots gaat zijn op je eigen vent. Op straat zullen ze zeggen: Die hasis is bekend. Zolang bedromen Van het geluk.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 ZANG EN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 ZANG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 En met Danny de Bunk en ik voel me zo alleen zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Zandvoort op zondag. Lekker hè, al die Amsterdamse muziek zo aan het einde van dit programma. En we gaan ook weer lekker de Amsterdamse muziek in, want we gaan naar het centrum. Wij gaan lekker naar het centrum. We het hopen, het hopen dat de gasten van Zandvoort en Zandvoort het naar de zin hebben gehad. Wij hebben het met plezier gemaakt deze speciale uitzending. Zeker drie uur lang heel veel lekkere Amsterdamse muziek. En natuurlijk ook uh, andere platen, hè, zoals je van uh, CFM gewend bent. Wij gaan genieten van het Amsterdam Beach Festival. Nog even voor de luisteraars vanavond. Uh, Groot vuurwerk aan de boulevard. Hoe laat vangt dat aan? Half elf. Half elf. Nou, ook wij zullen er zijn. Uh, om, je hebt hem al ingesnacht. Ja, ben jij snel, zeg. Ja, ik heb Ja, Ik heb, dorst, door, ik heb door. door. Ja, ik heb, ik heb door. door. Maar volgende week zijn we er weer, hè? Ja, op zaterdag tussen 2 en 5. Tot dan. Dag. Tot dan. Doei, doei. Hoi, hoi.